8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Honderden mensen zijn in Hongkong de straat opgegaan... om de Amerikaanse president Trump te bedanken voor zijn steun. Trump ondertekende deze week twee wetten... waarmee hij de protesten tegen de invloed van China... in de voormalige Britse kolonie goedkeurde. Betogers, onder wie veel ouderen... liepen in een mars naar het Amerikaanse consulaat in Hongkong... om daar met Amerikaanse vlaggen te zwaaien. Sommigen droegen spandoeken met lovende teksten over Trump. President Desi Boutersen is weer terug in Suriname. De oud-legerleider werd eergisteren veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Boutersen was tijdens die veroordeling op staatsbezoek in China. Op het vliegveld van Paramaribo werd hij opgewacht... met gezang en gejuich door zo'n duizend aanhangers. Later vanochtend geeft Boutersen een persconferentie. Ouderen met een verlopen rijbewijs mogen voorlopig toch de weg op... heeft minister van huizen besloten. Veel 75-plussers moeten zich laten keuren om hun rijbewijs te mogen verlengen. Maar het CBR dat dat moet regelen heeft te weinig keuringsartsen. Verlopen rijbewijzen worden daarom een jaar verlengd. Bij een vuurgevecht tussen leden van een drugskartel en de politie in Mexico... zijn 14 doden gevallen. 10 bendeleden en 4 agenten. Dat gebeurde in het dorpje Villa Union, niet ver van de Amerikaanse grens. De Mexicaanse president zei vrijdag nog dat het land geen buitenlandse inmenging nodig heeft om drugskartels te bestrijden. Maar na een aantal recente geweldsuitspraken zijn er twijfels over de strategie van de president. In het centrum van Amsterdam heeft een man gisteravond met een mes gezwaaid. Hij viel mensen lastig op het in. De politie heeft in de lucht geschoten als waarschuwing en pas daarna kon hij worden aangehouden. Het mes is afgepakt en de man zit vast, maar wat hij van plan was is niet duidelijk.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 Goedemorgen, het is vandaag alweer zondag, het is acht uur geweest en als u net uw bed uitkomt en u gaat ontbijten... ...gaan wij proberen om u weer een beetje te begeleiden met mooie klassieke muziek op deze zondagmorgen. Uh, we gaan vandaag beginnen met een deel uit het pianoconcert nummer zes in D-majeur van Ludwig van Beethoven... Het stuk wordt uitgevoerd door Sophie Mayuko-Vetter op piano. Zij doet dat samen met het Hamburgs symfonieorkest onder leiding van niemand minder dan Peter Rotzica. Prachtig, de zesde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. En dan nu verder naar de Orlando, de HWV 31, tweede akte, Aastygí Larve, oftewel Astygische Monsters. George Friedrich Hendel, die schreef het stuk... Uh, Jacob Jozef Orlinski die gaat het zingen. Dat is een, uh, een countertenor. En een countertenor dat is zoiets uh, als iemand die, een man die ongeveer net zo hoog zingt als een, uh, als een dame alt. Um, en hij wordt begeleid door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emelianchev. Toch een apart geluid, zo'n uh, zo countertenor. En uh, ik vind het altijd wel, uh, wel wat hebben, zo'n man die heel hoog zingt. En zo heb je ook counter-alt natuurlijk, en dat zijn dan weer dames die, uh, die net zo laag kunnen als een, zeg maar, een normale tenor. Goed, we gaan verder met Hulda. En Hulda, dat is de FWV 49. En het stuk werd gecomponeerd door César Frank, Frank Franse componist. En het stuk wat we eruit gaan uh, draaien, dat heet Le Cœur de Pêcheur. Oftewel, het hart van de vissers. Nicolas Proost speelt saxofoon. Karel Emanuel Visbach ook saxofoon. Dan Anne Le die speelt ook saxofoon. Guillaume Pernes, ook saxofoon, uh, Antoine uh, Bretonnière, ook saxofoon en françois xavier Kermain op orgel. Constantin Gobain uh, is een tenor. Gaat u genieten van Hulda van César Frank. Dat apart stuk en soms is de informatie die je erbij krijgt niet helemaal adequaat. Dat ligt niet aan de redactie van dit programma, maar dat is aan de informatie die, die op internet over bepaalde stukken te krijgen is. En ja, je hoort meerdere zangstemmen. Ik weet niet of dat, die man dat allemaal apart heeft ingezongen. Of dat er nog inderdaad meerdere zangers waren. Er was ook een vrouwenstem te horen. En ook wordt, dat wordt hier niet bij vermeld wie dat is. Maar goed, het was wel een mooi stuk muziek. En daar gaat het slot van rekening om. Eh, dat het mooi klinkt. We gaan eh, verder met een heel, heel iets anders nu. Een eh, solo cello. En een van de componisten die daar veel voor geschreven heeft, dat is Johann Sebastian Bach. En van hem gaan we dus nu luisteren naar de partita nummer 2 in D-mineur, BWV 1004. Het vierde deel eruit, de gig. En dat is. Eh, dus op cello gespeeld door Mario Bronello. En dat is erg mooi. Luistert u maar. Prachtig. Als je dan ongeveer weet hoe moeilijk het is om een uh, cello te bespelen. Dat is echt een behoorlijk lastig instrument hoor. Niet, uh, niet zo makkelijk. Eh, knap, dat zo meneer dat helemaal eens een eentje doet. Nu van de cello naar de piano. En we gaan uh, luisteren naar een sonate nummer 8 in vis mineur. En het uh, cataloguswerk uh, nummer daarvan is D571. Uh, Daarna spelen wij het tweede deel, het Scherzo Allegro Vivace. En dat is geschreven, gecomponeerd dus, door Frans Schubert. En het stuk wordt gespeeld door Mathieu Gaudet. En die beste man die speelt piano. Zo is dat. Donaten. en ik moet nu een klein beetje gaan schuiven in het uh, programma... want <laughs> het volgende stuk wat op het programma stond is een beetje lang... en dat gaan we dan niet redden, dus die verschuif ik even naar het tweede uur. Um, dus gaan wij verder met de winterreizen van um, dezelfde meneer Schubert. We blijven dus even bij deze brave man. De winterreizen D911, Auf dem Flüssen. Wilhelm Müller schreef de tekst, Thomas Odimans uh, is de bariton en Paolo Ciaconetti gaat voor u piano spelen. Dus de winterreizen van Frans Schubert. Oh, heller, wilder Fluss, Wie still bist du geworden, Hebst keinen Scheinebruss. Mit harter Starre Om. Tussen de tenor en de bas in, dus als het ware. Tannhauser is de volgende. En dat is uh, WWV70 als indexatie, als catalogusnummer, zal ik maar zeggen. O, doe mijn Horde abendstern. En <coughs> het is een uh, stuk geschreven door... Uh, voor nee, het stuk is geschreven door Richard Wagner... Alleen het aparte van deze uitvoering is dat het een transcriptie is voor orgel. En dat orgel, dat wordt dan weer eh, bespeeld door een hele deskundige meneer. Namelijk Hans-Jorgen Albrecht. Die speelt orgel. Hier is... Hier is Tannhauser. Ja, het mooie ervan is dat je eigenlijk een orgel nu dus op een totaal andere manier hoort. Hè? Want het is, het is een soort registratie die je niet zo vaak hoort. Ik, zit eigenlijk, ik ben eigenlijk vreselijk benieuwd, dat vermeldt de historie natuurlijk niet, welk, uh, welk orgel hier bespeeld is. Ik, ik vermoed dat het een Frans orgel is. Die klinken over het algemeen wat uh, romantischer dan zeg maar, de Duitse orgels, die nogal recht toe recht aan zijn. Die Fransen zitten wat meer van die, van die, van die zwevers in. Een van de... Uh, bekende orgels, uh, Franse orgels, bijvoorbeeld hier in de omgeving van Zandvoort, is natuurlijk het benoemde cavalier col orgel in de Philharmonie in Haarlem. En als je dat eens dus, uh, vergelijkt met bijvoorbeeld het, het orgel van, van de Sint-Bavo, dat Müller-orgel, dan is dat echt iets totaal anders qua klankkleur. We gaan nu verder naar de vioolsonate nummer 21... in E-mineur, K304, deel 1, het Allegro. En de componist is Wolfgang Amadeus Mozart. Het stuk wordt gespeeld door uh, Richard Tognetti. Die speelt viool. En dan hebben we ook nog... Erin Hilliard, die speelt forte piano. En dan vraagt u zich weer af, forte piano, wat is dat voor ding? Nou, dat ga ik u vertellen. De forte piano is eigenlijk het eerste soort piano wat er bestond. En dat werd zo genoemd omdat het eigenlijk het eerste toetsinstrument was... waar je door je aanslag hard en zacht op kon spelen. Forte, dat is hard, en piano is zacht. Uh, dus eigenlijk de eerste vorm van de piano. Later is dat instrument natuurlijk behoorlijk geperfectioneerd. Daar ging even een berichtje binnen. Uh, het instrument behoorlijk geperfectioneerd... natuurlijk naar onze concertvleugels van vandaag de dag. Maar dit klinkt echt totaal anders. We gaan er geniet van genieten van Wolfgang Amadeus Mozart. Piano. Natuurlijk de, de piano's zoals wij ze vandaag de dag kennen. Ja, uh, even stil jij joh. Hé, Heimond. Hey uh, nou, dan weet u gelijk welk stuk er zo meteen komt. Uh, wat ik wou zeggen is eigenlijk het volgende. Uh, je hoort natuurlijk wel dat dit heel anders klinkt dan onze huidige piano's. Maar de concertvleugels zoals wij die kennen, dat is pas eigenlijk... Zo zien ze nou halverwege de 20ste eeuw. En um, daarvoor waren de piano's echt aanzienlijk minder perfect. Nou, dit was een van de eerste vormen van de piano. Dus de forte piano. We gaan, um, u hoort al een klein stukje. Ik voel het knopje uit te zetten, maar ik ga niet helemaal terug. We gaan uh, luisteren naar het eerste preludium uit het uh, wooltemporeerde klavier van Johan Sebastian. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.